7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump verwachtte dat het coronavirus in Amerika verder zal opleven. Op een persconferentie zei Trump dat de situatie waarschijnlijk eerst zal verslechteren voordat het beter wordt. Hij gaat ervan uit dat het coronavirus uiteindelijk zal verdwijnen. Trump riep Amerikanen op om mondkapjes te dragen, zeker als ze onvoldoende afstand kunnen houden. Of je zo'n masker nou fijn vindt of niet, het heeft wel degelijk effect, zei de president. De VS is met ruim 140.000 coronadoden het zwaarst getroffen land ter wereld. Demonstraties met landbouwvoertuigen zijn tot vanavond laat verboden in Utrecht, Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek. Dat hebben de veiligheidsregio's besloten. Boerenbeweging Farmers Defence Force wil vandaag demonstreren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Onder meer bij het RIVM in Bildhoven. De voorman van de boerenbeweging heeft de achterban opgeroepen vanwege trekkerverbod met auto's naar Beeldhoven te komen. Bij het RIVM komen 15 legervoertuigen te staan om te voorkomen dat eventuele trekkers te dichtbij komen. In Nijmegen worden studentenkamers voortaan verloot. De Stichting Studentenhuisvesting van de stad begint met lotingen als alternatief voor de wachtlijsten die al jaren erg lang zijn. Sommige studenten zijn pas aan de beurt als ze al klaar zijn met hun studie. De stichting heeft 6400 kamers in Nijmegen. Studenten die woonruimte zoeken krijgen een lot dat ze kunnen inzetten op een kamer. Zo hebben studenten die kort of lang ingeschreven staan evenveel kans. Ook de 600 kamers van de stichting in Arnhem worden verloot. Een onderzoeksteam is van vliegbasis Eindhoven naar het Caribisch gebied vertrokken... om te achterhalen wat de oorzaak is van de crash met de marinehelikopter voor de kust van Aruba. In het team zitten mensen van de Inspectie, Veiligheid Defensie... de Onderzoeksraad voor Veiligheid en rechercheurs van de Marechaussee. Het weer, zon en wolken, in het noorden en bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pakken voor Come on, come on and get you some more Come on and get you some more Let no man put a sucker I don't wanna ever be mad at nobody else but you, baby You hear what I'm saying? You think where I'm coming from...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 96, straks meer. C FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.